Freddy Fanten met het nos journaal Bij een schietincident in een winkelcentrum in Kopenhagen is een aantal mensen door kogels geraakt. Dat meldt de Deense politie. Het is niet duidelijk hoe ze er aan toe zijn. Het gebeurde in Fields, het grootste winkelcentrum van Denemarken. De politie is massaal op de been en roept mensen op om niet naar het winkelcentrum te komen. Mensen in het winkelcentrum wordt gevraagd zich schuil te houden. Eén persoon is aangehouden. Of dat de schutter is, is niet bekend. De Oekraïnse ambassadeur in Turkije zegt dat de Turkse douane... een Russisch vrachtschip met gestolen graan uit Oekraïne heeft tegengehouden. De ambassadeur bericht dat Turkije tot nu toe alle medewerking verleent. Morgen wordt bepaald wat er met het schip gaat gebeuren. De ambassadeur berichtte vrijdag op Twitter dat hij er vertrouwen in had... dat Turkije niet mee zou werken aan de Russische schendingen... van Oekraïnes territoriale integriteit. Turkije onderhoudt goede banden met zowel Rusland als Oekraïne... Het heeft eerder laten weten dat het graag een bemiddelende rol wil spelen. Oekraïne heeft bevestigd dat de stad Lysychansk door Rusland is ingenomen. De Oekraïnse legerleiding meldt dat de laatste Oekraïnse troepen uit de stad zijn vertrokken. Doorgaan met het verdedigen van de stad zou volgens de leiding fatale gevolgen hebben. Rusland had al gemeld dat het Lysitschansk had ingenomen. Er is weken om de stad in het oosten gestreden. Vorige week viel ook Severodonetsk, dat ligt vlakbij, in handen van Rusland. In Italië, in de Dolomieten, zijn volgens lokale media zeker zes mensen omgekomen door een lawine toen een deel van een gletsjer afbrak. Acht mensen raakten gewond, er wordt nog naar mensen gezocht. Op het moment van de lawine op de Marmolata zouden daar twee groepen aan het klimmen zijn geweest. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar de buien trekken vanavond weg. Vannacht is het dan droog en 8 tot 12 graden met kans op een mistbank. Morgen stapelwolken, een enkele bui en 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de Afsluitdijk richting Noord-Holland tussen knoppen en Koornwerde-Zand. Drie kilometer file en een vertraging van een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, Zee. Zandvoort. De zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show. 1479... Even de zee wat zachter zetten, zo ja. Eens even kijken, wat gaan we doen? We gaan naar uh, twee albums van Chris Hintse. Uh, gaan we luisteren? Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Light, dat is het eerste album. En daar hoort een verhaaltje bij: het project is van Chris Hintse en Friends. En de fluitist, de componist en reiziger Kies Riziense, ja, ik lees even een persbericht voor, heeft in de coronatijd een cd gemaakt met een aantal bekende artiesten. Waaronder Claron McVeden, Mola Zila en nog een heel uh, Lucas van Merwijk, Koen Molenaar. En dat zijn onder andere een van de muzici die hebben meegedaan. Medio 21, 2021 rees de vraag... wat wil ik eigenlijk met deze muzikanten uh, en een cd-productie? Dat vroeg Chris Hinsen zich af en opeens viel het kwartje. Hij besloot de inkomsten van de verkoop van deze cd te doneren aan een goed doel. Het liefst iets voor kinderen met muziek. Muziek is zo belangrijk op veel fronten. Alle betrokkenen, muzici, technici enzovoorts, zeiden spontaan ja, en iedereen heeft belangeloos meegedaan en werd gezocht naar een kleinschalig project. Maar ook iets waar toekomst en visie in moest zitten... wat zich uh, zou kunnen uitbreiden over heel Nederland. Na enig zoeken werd het De Muziekbox... stichting De Muziekspeelplaats in het Laakkwartier in Den Haag. Een organisatie van onder andere Tjeerd Oosterhuis. Een van de initiatiefnemers is uh, hij... met als doel muziek zo toegankelijk mogelijk maken voor ieder kind waar met name kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen... zich met muziek in de breedste zin van het woord bezig te houden. De bedoeling is dat dit gerealiseerd wordt in alle grote steden van Nederland. Uh, nou, Amsterdam, Utrecht en staan al op de lijst. Kijk, Light kwam in maart, 23 maart jongsleden, uit presentatie was in laakkwartier in Den Haag. En uh, de burgemeester en de wethouders zijn, waren uitgenodigd. Nou, gezellig allemaal. En het is een, eigenlijk een dubbel cd. Want je hebt, naast de cd zit er ook een dvd in. En daarmee uh, kan je het allemaal nog eens rustig bekijken. En dan zie je Chris in actie. Wie hebben we nog meer? Uh, Quiet Like Snow. Ja, dat is van uh, Lark en Lieren. En die... Uh, uh, ja, een beetje raar natuurlijk, een titel met snow erin, midden in de zomer. Maar goed, laat hij het dan ook doen. We sluiten af met Marci Hem. En Marci Hem, een bijzondere vrouw, dan gaan we terug naar 1998 met Celestial Dance. En Marci, die kreeg haar muziek door van gene zijde, schreef ze destijds. En uh, nou ja, dat... Uh, ik laat het aan jou over om dat verder te beoordelen. Pieselradio.info, daar vind je het allemaal terug. Ik wens je heel veel luisterplezier. En ik is